Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In een aantal plaatsen zijn vuurwerkshows voor vanavond afgelast... vanwege het stormachtige weer. In Amsterdam gaat een drone- en vuurwerkshow bij de Amsterdam-toren niet door... en in Hilversum gaan twee shows niet door om half acht en om middernacht. Eerder al werden onder meer in Soetermeer en Apeldoorn... geplande vuurwerkshows afgelast. Ook in Den Haag gaat de show bij de Hofvijver vanwege het weer niet door... Later vandaag wordt meer duidelijk over het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. In Rome is paus emeritus Benedictus na een kort ziekbed overleden. Hij was 95 jaar. Benedictus, geboren in Beieren als Jozef Ratzinger, was leider van de Rooms-Katholieke Kerk van 2005 tot 2013. In februari van dat jaar trad hij af. Hij was de eerste paus in 600 jaar die het ambt neerlegde. Het pontificaat van Benedictus werd overschaduwd door misbruiksschandalen. Hij veroordeelde het misbruik, maar hij kreeg ook kritiek dat hij niet hard genoeg optrad tegen geestelijken die zich aan misbruik hadden schuldig gemaakt. Vanaf maandag kunnen mensen afscheid nemen van de Duitse ex Zijn lichaam ligt dan opgebaard in de Sint-Pieters-Batteries-basiliek. De Palestijnen zien een aangenomen VN-resolutie over de bezette gebieden als een overwinning. De VN vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag om een advies over de juridische gevolgen van de bezetting door Israël. Een resolutie daarover werd aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn en zegt een uitspraak van het Hof als onwettig te beschouwen. Zorgvergelijkers als Independer en Pricewise moeten stoppen met het geven van welkomstcadeaus. Dat vinden zorgverzekeraars. Bij het overstappen van zorgverzekering worden klanten vaak gelokt met een cadeau... terwijl dat door de klant zelf wordt betaald. De extra kosten voor die welkomstcadeaus worden door de zorgverzekeraars namelijk doorberekend in de premie. Het weer, de oudejaarsdag, verloopt zacht. Het kan maximaal 17 graden worden. Het is ook regenachtig. Er staat veel wind. Vannacht tijdens de jaarwisseling waait het ook flink. In het westen en noorden kan het dan ook nog regenen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een viel in onze regio op de A10 knoop het Koenplein richting knoop het Amstel. Tussen Osdorp en Amsterdam Veld het via kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft, beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu Oud Zandvoort Wanneer het lekker weer is, de natuur in pleide lach Op basis gooien roepen, haar busje voor de dag De meisjes maken stijve pappeljotjes in haar haar De jongens kloppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer we gaan naar Spatio's en maar die zegt dat we het verkeer zijn voor. Mama zegt dat er man een oude zij bij maar is. En, en dan roept zij uit dat kind de zee is hier zo vies. Ze plastet deelt bij brede sfeer. Haai je op kom. Maar botsel roept ze geel, de zee zit in. Goedemiddag luisteraars, u bent rechtstreeks verbonden met het programma ZFM Oud Zandvoort. Jan Kool doet weer zoals van oud de techniek, bedankt daar vast voor Jan. En tegenover mij aan de tafel zit... Ja. Jij mag het zelf even zeggen. Wie zit er tegenover mij aan tafel? Tieneke Jongbloed Spoelder. Tieneke Jongbloed Spoelder. Nou, u hoort het. Ik mag Tieneke zeggen. Dat hebben we ook van tevoren afgesproken. Nou, de naam Jongbloed zegt u misschien niet zoveel, maar daar komen we straks nog wel op. Maar de naam Spoelder des te meer, want je bent van... Van de Kapperzaak Spoelder. Van de Kapperzaak uh, Spoelder. Ja. We hebben ook mooie foto's, die kunt u helaas niet zien. Maar even voor u, uh, ja, waar zat die kapperzaak uh, precies? Hoek, Haltenstraat, uh, Schoolstraat. De hoek van de Haltestraat de en de Schoolstraat. schoolstraat. Ja. ja, en uh, dat, dat uh, pand staat er nog steeds, want we hebben er net even langs gereden. Dat is het enige wat er nog staat in de Haltenstraat... Uh, als je van de Schoolstraat richting Raadhuisplein ja. gaat... Uh, Haltestraat 14a, ja. en de rest zit nu allemaal in Jupiter Plaza. is daarin opgegaan. Was jouw vader Tieneke uit Zandvoort afkomstig? Nee, uit Berkhout. Berkhout? Berkhout, bij Horen. Bij Horen in de ja. buurt. Ja. En hoe kwam hij naar Zandvoort? Nou, er was niks te doen voor die, ma voor die... toen nog een jongen natuurlijk. Het was daar zo stil. En toen u, hoe die hier gekomen is, kan ik u niet zeggen. Maar hij kwam toen. Uh, wat, wat zei ik ook weer de vorige keer? Bij Van Orde. Bij Van Orde terecht, ja. ja. Nou, daar is hij kapper ge geworden dan. En daarnaast woonde mijn moeder. Dat was Van Schut. Van Schut de Viswinkel. Ja, van Schut de Winkel. En zo hebben ze elkaar leren, ja, leren kennen. kennen ja. Ja. Aha, dus uh, hij is wel met een zandvoortsmeisje getrouwd. Jazeker. Ja, zeker. Ja. En ze hebben zo kinderen gekregen. Ja, vier. Twee jongens en twee meisjes. En de oudste? Dat is Kees, en die is gestorven. Ja, en daarna kreeg... Epi, en mijn zuster, Lena, en de meneer, ik was de jongste... En wanneer ben jij geboren? Mag ik dat vragen? Ja, 18 juli 29. 1929. 1929, dus ja. al, al, allemaal nog dik voor de oorlog. Ja. ja. En waar ben jij geboren? Gewoon in, in, in de... Waar de winkel is waar we woonden. Dus, eh, gewoon thuis. Gewoon thuis, ja, Altenstraat 14. 14, ja. Dus... De zaak bestond toen al, in ja. 1929 uh, ja. bestond de zaak dus ja. uh, al. Want je vader is uh, leerlingkapper geweest bij die meneer van Noorden. Ja. Maar ik heb uh, van jou begrepen dat hij eerst nog ergens anders, voordat hij naar de Haltestraat ging... ...gezeten heeft in ja. de zaak. Ja. Dat vertelde Chris mij. Ja. Chris is je zoon en die vertelde, want het vond ik zo leuk. Hij zegt, ja, want hij is begonnen in het Wapen van Haarlem. Ik zeg het Wapen van Haarlem, vergis je je niet. Ja. Bedoel je niet het Wapen van Zandvoort. Zandvoort? Nee, het Wapen van Haarlem, dat zat in de schoolstraat. Maar dan oh. tegenover de schooldaag. Oh, nou weet ik het weer. Ja. De hoek van de schoolstraat. En, dan ging je, en daar, daar is hij begonnen. Ja. De hoek van na, na, de Schoolstraat. Dus, uh, op de linker andere linker hoek. Linker andere hoek, ja. Precies. Ja. En uiteindelijk is hij dus uh, terechtgekomen in het pand uh, ja. Haltestraat ja, 14a. Ja. Ha had hij dat pand gekocht? Nee. Nee, gehuurd, hè? Gehuurd. Ja. En we begonnen natuurlijk klein, hè? Want, wa ja, was maar... het meteen een hele grote salon? Nee, nee, nee, nee. Er was nog geen dameszaak in, hè? Nee, en was jullie het... zelf? Wij woonden boven. Jullie woonden boven. Wij stiepen op zolder. En, en uh, er was ook nog verhuurd. Ja, maar dat is naderhand. <laughs> dat is wel een tijdje daarna hoor. Oké. Okay. Ja. Dus, dus er was dan... alleen een herensalon. Ja. En, uh, en daar, uh, ja, daar, daar ging het natuurlijk heel anders toe dan dat het tegenwoordig toe gaat. Hè? Ja. Want tegenwoordig komen ze om te knippen. Maar waar gingen ze... Vroeger kwamen ze veel al uh... Scheren. Was er allemaal bij. Ja. Er kwamen vroeger voor achter. er kwamen er al een paar mensen. die moesten dan naar hun werk. En dan deed mijn vader eens even scheren. Dat was nu eenmaal zo. Ja. Maar het was wel gezellig. Wij We gaan even naar een muziekje luisteren. Ik herinner mij een winkel. In een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine latjes telkens weer de juiste keus. Zulke winkels zijn er haast niet meer. Met die echte, ouderwetse sfeer. Want het geurde naar lavendel, tussen zij en oude kant. Duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Na een jaar of wat, kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje. Aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen. Waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd. Dat zij precies zo'n knoopje vond. Zulke winkels zijn er haast niet meer. Met die echte ouderwetse sfeer. Want het geurde naar lavendel... Tussen zij en oude kant... Duizend knoopjes en wel honderd kleuren wand. Kort geleden kwam ik weer eens... Door die Amsterdamse straat... En ik dacht, kom ik ga kijken... Of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage... Was ontluisterd kaal en leeg, slechts van binnen op de ruit, Hier en daar een witte beek, en ik proefde daarom des te meer, weer die echte ouderwetse sfeer. Toen het geurde naar lavendel tussen zij en oude kant. Duizend knoopjes en wel honderd kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht. Maar men zei, die wordt begraven, morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was niemand aan de groeven die iets zei. Alleen de dienaar keek wat aarzelend naar mij. Maar de kist lag vol avendel, uitgestrooid met gulle hand... En natuurlijk meer dan honderd kleuren Goedemiddag luisteraars, u bent uh, verbonden met ZFM Oud-Zandvoort. En mijn gast van vanmiddag is Tieneke Jongbloed-Spoelder. Nou, de naam Spoelder zullen de oudere luisteraars onder u beslist wat zeggen. Want dat was de herenkapsalon in eerste instantie. Want zover zijn we met ons verhaal... Uh... <kluziek> Aan de Haltestraat nummer 14a. Het is het enige pand, als je van het Raadhuisplein naar de schoolstraat loopt, aan je rechterhand, wat niet in Jupiter Plaza is opgenomen. Dus het pand bestaat nog steeds ik had zo'n mooi uh, artikel hier uit de Klink. En daar stond dus in dat in 1951 tijdens een verbouwing... en daar heb ik ook een mooie foto van jou van gekregen. Ja. He, allemaal prachtige bloemstukken in de zaak. Ja. Met een trotse uh, vader Evert en, ja, uh, je, en je moeder. Ja. He, die uh, van de vishandel Schut kwam. Dat... Uh, de eerste steen was gelegd op 8 juni 1889. En nu heb ik meteen een vraag aan de luisteraars. Want dat is gebouwd als uh, woonhuis voor de onderwijzer... de hoofdonderwijzer van de school, wat later uh, wat de school B was... en wat later het gemeenschapshuis, wat nu helaas is afgebroken. Welke onderwijzer woonde daar? Was dat uh, meester Schumacher, Schumpi of was het uh, uh, meester Kees? Nou, als u een antwoord op deze... ...deze vraag heeft, horen we het graag. Ons telefoonnummer is 5730393. Goed, Tineke we gaan even verder... ...want we hadden dus uh, al een, een herenkapsalon... ...die was nog niet zo groot... Ja, want het was maar een kleine zaak. Nou, in 1951 werd die behoorlijk uitgebreid. En hoe zijn jullie aan de dameskapsalon gekomen? Dat weet. Een tante van jou. Ja, er was nog geen dames. Was nog geen dames. Mijn tante die kwam uit Afrika met een, allemaal zeggen, een vriendin. En die hebben daar een, een manufacturenwinkeltje de helft ervan genomen. En daarachter was een keukentje... en een, een, een wc-o. En daar is, heeft mijn tante toen gewoond En ze zijn op een gegeven moment toch weer teruggegaan... want ze hadden heimwee naar Afrika. En toen is daar dan... de eerste helft een, een uh, kapperszaakje gekomen voor dames. En voor bleef nog van... dat mijn moeder nog daar die, ja, een manufacturenwinkeltje had... Dus jouw moeder heeft het manifactuurtje van je tante overgenomen. Ja, ja. En wie ging er dan in de dameskapsalon werken? Uh, mijn moeder dan, want die deed ook een, niet haren, niet maar alles doen. En hey, dat moet ik even denken hoor, want daar, daar heb je nooit... Ja, mijn zuster heeft er ook gewerkt. En je, en je... Nee, niet mijn broer. Nee, maar wel de, de vrouw van Kees, je broer? Kees, ja. Ja, toen was ik ook al zo ver. Ja. Want ik ben uh, ouder dan uh, mijn nichtje. Ja maar, de, ja, maar die heet... Wacht even, Kees, ja. je broer... Uh, die is in de Herenkapsalon zo. gekomen. Ja. En die was getrouwd met... Kobi de moeder. Kobi heette, de, heette de, uh, haar dochter. En, uh, nou ja, die kreeg dan Kobi. Maar Kobi de moeder, die is in de dameslon geweest. Dat is Corriek. Juist. Ja. Dus die is in de, in de damesalon ja, uh, gaan, ja, gaan werken. Ja. ja. Dus dan hadden ze twee zaken. En ja. ook die is later, want dat weet, kan ik me nog herinneren. Want als kind kwam het natuurlijk ook bij uh, spoelde Juist. Dat er toen één hele en... grote zaak was. Juist. Want had je achterin dan openslaande deuren volgens ja, mij? Ja, dat had je ook, ja. En waar kwam je dan op uit? Uh, uh, achterin de tuin. Jullie hadden dus een tuin ja, achter de huid. Ja, een grote huis. tuin was het hoor. Kan je wel nagaan, hè. En uh, ja, dat, dat, toen ben ik ook gaan werken. En je bent ook in de kapsalon ja, gaan werken. Ja. Maar je hebt geen opleiding tot kapster gehad. Nee. Jij hebt... Uh... Ja, daar heb, heb ik wel geleerd. Maar ik kon natuurlijk op een gegeven moment wel... Ik, ik kan er niet graag op. Dat, dat deed ik ook niet. Maar ik kon wel inzetten natuurlijk. Hè. Ja. En dan zet je ze onder de kap. En dan ging je weer een ander helpen. Maar welke opleiding heb jij dan gehad? Van het kappen? Nee, nee, van, van, uh, van de, uh, dat was in Haarlem, maar dat zou ik niet kunnen zeggen hoe dat heette. Ik dacht uh, dat je zei manicure. Ja, manicure. ja. Ja, precies. Ja. Dus uh, deed je dat ook in een salon? Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Ja. Dus dan, uh, ja. Dus dan uh, kwamen de dames dus, en ja. terwijl ze onder de kap zaten, Dan deed ik hun hand. Uh, dan deed jij hun handen. Ja. ja. Oh, dus dat was uh, heerlijk, ja, lekker als... ontspannen. Ja. Dat vond ik nou wel leuk. Ja, precies. Ja. En hoe lang heb je in de zaak gewerkt? Nou, toen de oorlog uitbrak, toen moesten we weg. J Jullie moesten weg uit Zandvoort ja. met de oorlog. Ja, maar toen was je elf jaar, hè? Ja. En, en waar zat je in Zandvoort op school? School D. School D, D. ja. Dat is de, noemen we nu de Hannyschafschool, hè? Ja. Ja, de oude Hannyschafschool, ja. En jij zat dus op school D. Ja. En, uh, nou ja, dan zal je net van de school af zijn gegaan. Ja. ja. Uh, dat jullie 42 ja. naar Amsterdam moesten. Nou, dat kan ik even kijken, hoor. Ja, we, moest, we moesten sluiten, hè? Ja. De zaak moest dicht. Ja. En toen kwam er, dat mag ik ook zeggen, hè, natuurlijk. Ja, hoor. En wij moesten naar Amsterdam. Want we moesten dat pand uit. Want er kwam een NSB erin. En toen heeft mijn vader alles eruit gehaald. Dat hij mij eruit kon halen. En uh, nou ja, toen, toen was er eigenlijk niks meer van over. En toen, uh, toen gingen wij naar Amsterdam. daar hebben we ook een ongelooflijke fantastische herenkapsalon gehad. Ook wel dames... Maar het kapselon was altijd anders. Zo vreselijk gezien. Waar, waar kwamen jullie terecht in Amsterdam? In, eerst in de Rijnstraat in Zuid. Maar dat was een beetje te klein. En toen kwam er een huis in de Lekstraat... Uh, en daar zijn we toen naartoe gegaan. Ja, want we waren inmiddels vier. Want jij was de jongste, ja, dus uh, ja. met vier kinderen. kinderen ja. Dus dat was natuurlijk, had je wel wat ruimte nodig. Ja, daar hadden we het ook hè. Dat was te klein en we hadden natuurlijk een zolder bij de in de Lekstraat ook. Dus daar kon, kon. Ik weet niet, ik geloof dat Kees daar eerst in uh, lag. Maar voor de rest dragen wij, tenminste ik, helemaal beneden. Want uh, je bent toch een beetje angstig altijd in het begin... als je ergens anders terechtkomt. Nee, dat was ook fantastisch daar. Hadden jullie uh, uh, het huis vrij of wonen je bij mensen in? Nee, nee we hadden, dat was vrij, maar we hadden wel boven mensen. Hmm. En beneden hadden we mensen. Maar ja, daar dat hebben we nooit geen last van gehad. Dat zijn dat van die grote etagewoningen, ja. hè? Ja. Daar in, uh, ja. in de Zuid. Ja. Maar daar is je vader dus ook een kapzaak. Ja? Oh, een herenkapsalon dan? daar een dameskapsalon ook erbij. Maar het was toch niet zo. Maar die herenkapselon die was zo vreselijk druk. Dat ik af en toe zei, mijn vader, kom alsjeblieft even helpen. Opruimen, hè? Ja, ja. Oh, dat was zoiets geweldigs. Dus daar en, heeft hij heel veel klanten ja, in gewonnen. Ik, ja. Ze gingen na de oorlog, kwamen ze naar Zandvoort. ging. Het is twee jaar geweest dat ze gekomen zijn in Zandvoort voor hun haar. En, uh, ja, ze wilden weer naar, naar Spoelde toe, de kapperszaak. Zo, ah, ja, dat is uh, een mooi verhaal. Jan, hebben we nog een gezellig muziekje? Nou, dan gaan we nog even en naar een muziekje luisteren. Ja. Nou, het gaat helemaal. Say Christmas is near Here we are to tell the world That this is the season of cheer the world as the sound of their singing fills the air Ja. ja, en het, het leuke is, uh, Tineke die naast mij zit... Tineke Jongbloed uh, Spoelder, van de Kappenzaak Spoelder... waar ze allerlei leuke dingen over weten vertellen... die zit constant mee te zingen. Want je, je zingt ook in een koor, Tineke? Ja, dat doe ik ook, ja. In welk koor zing je? Nu in de Ambo-koor. Heb je vroeger in een ander koor dan gezongen? Ja, gewoon operette zaten... Oh, de operette? Ja. ja. We hebben altijd opgetreden, ook in... Uh, in Monopole, hè? In Monopol. Ja, daar heb oh. ik ook een heleboel foto's van. Oh dus je bent echt een zangeres. Ja. Nou, ja, voor mezelf dan, hè? En ook voor de, uh, oh ja, waar je mee zong, natuurlijk. Ja, precies. Ja. En, en heb je leuke operettes uh, opgevoerd ja. bij de Zandvoortse Operettenvereniging? Vredeging, ja. En dan later gingen jullie naar Haarlem, hè? Nee, ik ben niet naar Haarlem je geweest. Jij bent niet naar Haarlem nee, geweest? Nee. nee. Oké. Okay. nou goed. Maar we hadden het over de kapperzaak. Ja, maar ja. het ging er even om ja, dat je zo gezellig uh, mee zit uh, te zingen. zingen. He, dat... Uh... Goed, yeah. nou, we hebben al heel veel uh, dingen gehad. Ja. Ik zal het even heel snel voor de luisteraars uh, uh, resumeren. Vader Evert Spoelder is uit Berkhout naar Zandvoort gekomen. Was leerlingkapper in de kapsalon van Noorden in de Kerkstraat. Leerde zijn vrouw kennen, want die uh, was er eentje van schut, hè, zoals ja. we zeggen. Die zijn samen getrouwd, hebben vier kinderen gekregen. Okay. En de oudste zoon, Kees... Die ging dus uh, met zijn vader samen ja. in de herensalon Salon, werken. Ja. En jij vertelde ook dat het altijd zo'n gezellig gevoel daar was. Vertel oh, daar eens wat over. over. Nou ja, ze, kwam, ze kwamen al vroeg, <laughs> die man, hè. En dan zei mijn vader, <coughs> uh, ik zeg maar eventjes zijn naam, Jan, je bent Jan de Bu Nee, neemt u die maar, want ik blijf nog even zitten. <laughs> ze wilde gewoon nog ineens weg. Nee, nee, nee, nee. Ongelooflijk was het. Het was dus ook een soort uh, sociaal gebeuren. Ja, dat is echt waar. Ja. En, en er was ook, dat vertelde weer iemand... Oh, Pieter, mijn man vertelde... Ja. dat er iemand was die dan de hand kon lezen... Ja, maar dat, dat weet ik, dat moet ik eerlijk zeggen... dat ik dat niet zo goed weet. Nee, maar kijk, toen werkt hij waarschijnlijk ook niet meer nee, in de zaak, hè? Nee, dat zou wel kunnen, ja. Ik weet alleen maar dat als ze... want ze deden dat, hoe noem je dat, als je geld erin deed... ja. en dan uh, wie dan verloren had, die moest naar Thomas... en die moest trakteren op gebak... Ja, wat wil je nu met de kinderen met steentjes of met lucifertjes spelen? He, je, ja. je spreekt af zoveel lucifertjes in je hand oh, achter ja. je rug. Ja. Hoeveel zit er in mijn hand voor? Ja. Maar zij deden dat met centen. Ja, de, en dan had er eentje, die had ook verloren. En die ging er naar Thomas toe. En die kwam met een hele grote doos gebak aan. Dat dachten ze. En toen zaten er zulke kleine gebakjes in. Van die petit voertjes. Van, van, van, van, die, ja. die mensen lagen dubbel van het lachen. Oh, wat hebben wij daar toch ook om gelachen? Ja, dat was... Kan je toch nagaan dat de mensen toch gewoon bleven zitten? Ja. Dan zeiden ze, ga jij maar even vooraan. Ga jij maar voor. Ja, precies. Ja, dat is... Maar dat is niet meer, hè? Nee. Dat is afgelopen. En kon, kon je ook zo binnenkomen? Ja, of je moest je een ons, afspraak maken? Nee. En mijn vader helemaal nooit, Eigenlijk bij ons ook niet. Mensen kwamen binnen en zeiden ze zeiden... Ja, wie het dan zei van, ja, u moet nog wel even wachten. Nou, dat geeft niet dan. Maar bij mijn vader kwamen ze gewoon binnen. Ja. Nee, dat hoefde je niet af te spreken. Had je dan ook een soort zit? Ja, dat had je in het vooraan, hè. Dan stonden daar die stoelen dan. En uh, daar zaten ze dan te wachten met z'n allen. En ja. t, uh... Oh, nog erger dan vrouwen. <laughs> Wat een oude kleppers waren dat ook, die mannen. Ja, ja. Maar ja, het was heel, heel gezellig was het toen. En, en, en wat was de hoofdzaken in de mannen salon? Wat, wat, wat, wat, wat werd er het meeste gedaan? Nou, geschoren, hè. Want dat deden ze nog niet thuis. En dan knippen, hè, hun haar knippen. En die mannen kwamen dan wel eens met die jongetjes. En dat deed mijn vader ook. En dan hield hij zo'n van het kindje op zijn hoofd. En dan kon hij niet draaien natuurlijk. Nou oh ja, dat vonden ze ook nog goed, die kindertjes. Ja, het was heel leuk. Er staat niemand meer die zo'n leuke zaak had als vroeger. In de dameskapsalon, ja. daar werkte dus de vrouw van Kees, Corrie. Ja, Corrie, ja. ja. En later ook haar dochter. En mijn zuster, Ja, Lena. Ja, ja, Lena. Die werkte daar. En jij werkte er... Uh, je moeder, die, deed alleen, die heeft niet echt in de zaak gewerkt, Nee, hè? nee, dat kon ze niet, hè? Je hebt wezenloos gewassen aan alle handdoeken en alles. Ah. Moest dat toch op de hand gebeuren vroeger? Ja, ja. Het deed mijn moeder in de schuur. Ik weet het nog zo, ik zie het nog zo voor me. Uh, vertel er eens wat verder over. Nou, dan had ze een... Weet je wel, je hebt toch zo'n... Een, ja, een, dat is een plank. Er zit allemaal van die... Uh, een wasbord. Ja, en daar op dat wasboord, daar deed ze dan die handdoeken, hè. En dan hingen ze in de tuin te drogen. Zo ging dat vroeger. Wel, nee, er was toch helemaal geen wasmachine nog. God. Nee, dat denk je niet over. En wij moesten ze opvouwen. Dat denk je niet over na, hè. Nee. En ook al die, die, die, die kapmantels. Ja, ook allemaal, ja. En die moesten we strijken. Want wij hadden een serre daarachter. En daar zaten Lena en ik, mijn zuster dan. Die gingen dan op die rand van de... Dat was dan achter je... Hoor nooit meer? Glas. En dan zaten we daar. En dan zaten we met z'n tweeën dat allemaal op te vouwen. En dan ging je weer staan om dan die, die kapmantels weer een beetje keurig te krijgen. Ja, het was niet niks hoor. Nee. En als ze nou wat moeten doen... dan krijgen ze een in die koters. Mag ik het wel zeggen, hè? <lacht> nou hoor, voor mij mag je alles zeggen. <lacht> ja, maar het is toch zo? Ja, dat is Jeetje. ook zo. Nou ja, Goed, het is natuurlijk... Uh, de, de moderne mensen... Ja. Hè, die kunnen zich bijna niet voorstellen... Dat je alles op de hand moest doen. Dat je, oh, nou. Nu wordt, staat er achter in de kapsalon een grote wasmachine. En iedere keer wordt dat gevuld. Ja. Hè, en het wordt er weer uitgehaald Gehaald. en opgevouwen. Maar ja, vroeger was dat allemaal handwerk. Ja. Ja. Dus ja, dan had je moeder daar wel. Een kinderen, dus, ja. oh, uh, ja. En vier kinderen. En moest ze ook de zaak schoonmaken? Ja ja dat deed. Maar ja, we waren op een gegeven moment wel... dan hoefden zij dat niet bedoelen, de Lena en ik het, hè? Ja, en ook degene die bij ons was dan, hè? Nou, je hoefde niet zoveel te doen. Je moest al, als je maar wel goed vegen Ja. Vegen wat? De grond, hè? Want die zaten natuurlijk altijd met haren. Ja, dat is ook zo. Ja. En hadden jullie daar een afvalput voor? Of hoe, hoe ging, waar, waar gingen die haren naartoe? Die gingen gewoon in de, in de afval. Oké. Okay. Daar werd niet iets uh, meegedaan? Nee, nee, nee, nee. Het werd altijd gehaald natuurlijk, hè? Ja. Goed. Ja. <coughs> <Even>. <coughs> sorry, sorry. Maar we waren eigenlijk nog uh, met de oorlog uh, ja. bezig. Want toen kwamen uh, dat jullie naar Amsterdam gingen ja. in de oorlog. En dat die een uh, kapsalon was uh, begonnen op de hoek van de Rijn en de Lekstraat. Juist. En waar, uh, waar ging jij naar school in Amsterdam? On oh, moet heel eind lopen. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar het was, ik ging daar met een vriendinnetje samen. En wij moesten een heel eind lopen. Maar dat was heel gewoon. Ja, maar wat voor school was het? Ha, een een, een MULO, hè? Een MULO. Ja, okay, ja. Want je zat hier in Zandvoort okay, ook. Yes, ja, ja, ja. En was dat de MULO die uh, achter jullie huis was? nee. Nee, we hebben, toen we terugkwamen, toen hebben we, heb ik nog een paar, nog een half jaar geloof ik, op de muren gezeten uh, in de uh, Schoolstraat. Ja, Daarachter weet ja, je wel. Ja. Ja. School B. Ah, school, ja, dat was School B. En toen was, hebben ze daar een, want er was altijd. Ik, weet, ik zou zo gauw even niet meer weten wie de, ah, de leraar was. Jij ja, moet hem ook kennen. meester. Nou, dat maakt ook niet uit dat nee. weten de mensen toch niet. Nou, misschien weet iemand het wel. Ja, we hadden we het net ook over het huis. Ja. Hè, waar de eerste steen is gelegd ja. uh, op uh, 8 juni 1889 Ach, door de tienjarige zoon van de toenmalige burgemeester Emmelbert. Ja, ja. Als iemand weet uh, wie de schoolmeester was. Ja, het moet natuurlijk ergens te vinden zijn. Ik ja, heb gegoogeld, maar het ook, ik hoor. kon het niet vinden. Dus belt u dan 0. 23 57 30393. Ja, hij was ook. Dat was later, hè? Natuurlijk was het, het einde van dat wij. Maar hij had. Hij was wel. Hoe heet hij nou? Ik, weet het, ik moet het weten, maar ja. Nou, daar komen we straks wel weer op. Meester Kees. Of was het niet meester Kees? Nee, dat was het. Wachtendom. Uh, nee, van der Waals. Van der Waals. Ja, van der, Waals. Ja, van der ja. Waals. ja, want ik had hier uh, een paar weken geleden Nel Doornekamp ja. En die zat ook, uh, maar die is in Zandvoort gebleven. En die was dus bij Van der Waals thuis. Thuis ja. kregen ze ja, les. Ja, die kregen ze les, ja. ja. Maar na de oorlog was de school natuurlijk weer open. En, ja. uh, nou, je zei net, we gingen dus terug naar Zandvoort. Ja. Ja, je vader had uh, alles uit de zaak. En toen kwam je, kwamen jullie terug op Zandvoort. Uh, ja. hoe, hoe ging het toen? Want dan moest hij toch weer overal wat vandaan. Of had hij het opgeslagen? Nee. Ja, het ging van Amsterdam. Ja? Eh, daar had hij natuurlijk ook die kappers. En dat ging allemaal terug. Dat ging allemaal mee. Ja, dat moest natuurlijk wel. Ja, hè. Ja. Dus hij had waarschijnlijk ook eh, in eerste instantie eh, spullen uit Zandvoort naar Amsterdam genomen. Ja, ja. Dus nou ja, dan had hij al, dat hij ja, toch weer wat had. Ja, zeker. Ja, want vele mensen vonden niks meer terug uh, nee, in hun zaak. Ja. Nou, dat was ook wat hoor. God, wat heb die man ook gewerkt, zeg. En dan dus zei hij: die Tineke kom even helpen, weet je wel, in Amsterdam, hè. En dan moest ik eventjes alleen maar opruimen, hoor, voren, weet je wel. En dat, nou ja, dat deed je gewoon. Dat vond je nog leuk ook bij al die mannen. Wat die mannen vond wel leuk, als er een jonge meisje kwam. Ja, dan lachten ze altijd, weet je wel. Ja, ja dat precies. was ontzettend leuk. Hoor. Ja, dat was toch ook zo? Ja. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Okay. Jan heeft vast nog wat leuks listening A beautiful sight Oh, we're happy tonight Walking in a winter land. Gone away Is a bluebird Here to stay Is a new bird He's singing a song As we go along Walking in a winter land. Well, in the meadow We can build a snowman And pretend that he is passing Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're in town Later on, we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid of the plans that we made Walking in the winter wonderland In the manor we can build a snowman circus club. we'll have lots of fun with Mr. Snowman, until the other kitties knock them down, oh, when it snows, ain't it thrilling, though your nose gets a-chillin', we'll frolic and play, the Eskimo way, rockin'. Doen we, zo. Doen, we zo. Ja, doen we zo? Goedemiddag uh, ja. luisteraars. Wij praten met Tineke Spoelder. Uh, ja, eigenlijk dus Tineke Jongbloed, Jongbloed Spoelder. Maar de naam Spoelder staat centraal in dit uh, verhaal. Uh, de, de familie is uh, geëvacueerd geweest naar Amsterdam. Hij had uh, zijn kapperspullen meegenomen. Is in Amsterdam ook weer een kapperszaak uh, ja. begonnen. Ja. Na de oorlog uh, terug naar Zandvoort. En je vertelde dat zelfs mensen uit Amsterdam. Uh, ja. in de Herenstroom <coughs> kwamen van mijn vader. Ze kwamen voor je vader? Gewoon helemaal, helemaal naar Zandvoort. Maar ja, toen hadden we de tram nog, hè? Ja. ja. Dus dan kon je zo met de tram naar ja. Zandvoort? Ja. Om alleen maar naar de Kapper te gaan? Alleen maar naar de Kapper te gaan. Ongelooflijk. En op, dan, op ja. een gegeven moment, dan, dan zeiden ze, nou spoelder. het is geloof ik twee jaar geleden dat we voor het eerst hier kwamen. En uh, nou, we moeten nu eigenlijk in, gewoon maar weer in Amsterdam. En dat was ook logisch, hè? Ja. Ja, maar wij vonden het wel jammer, want het, wa ja, het waren gewoon ook kennissen van je geworden. Ja, zo was dat nou eenmaal. Ja, ]maal. maar ja, dat heb je altijd uh, ja. met een zaak. Hè? Als je ja. regelmatig dezelfde mensen over de vloer hebt, ja. Ja. Hè, dan ken je elkaar. De, ja, heel goed. Uh, en in een kapsalon wordt natuurlijk altijd lekker gekletst. Hè? Nou, ze zeggen het wel eens van vrouwen, maar die kunnen het ja. ook. Goed. Ja. Uh, goed. Uh, toen hadden we ook een, uh, een dames uh, salon. salon. Die begon ook heel klein, achter het manufactuurwinkeltje. Uh, een ja. En op een gegeven moment is er een grote uitbreiding ook daar geweest. En ik heb een foto van de die uh, En dat moet dan in 1951 geweest zijn, ja. toen dus die oorkonde uh, gevonden is, waar ik er al een paar keer ja, over gehad heb. Je, heb. Ja. En uh, ja, dan zie je toch al hele moderne stoelen hè, die je omhoog ja, en naar beneden ja, ja, kon ja. doen. En ik denk dat toen ook zo langzamerhand het scheren een beetje naar de aftig ja, ging. Dat was ook zo. Ja? Ja. En toen deden de mannen vaak het zelf, hè? Ja. Ja, ja. toen kwamen de scheerapparaat. Uh, ja, ook. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Dat had je natuurlijk niet bij de damesalon. Nee. Nee. Maar het was wel lekker. En uh, uh, jij noemde mij een naam van een meneer die in de damesalon uh, zo'n ontzettende goede kapper. Ja. Joop, Joop. Joop. Ja. En hoe heette Joop nog meer? Jij zei het net. <laughs> Joop Vink. Ja. Maar ik denk dat heel veel dames die luisteren... hem oh, nog ja. zeker zullen herinneren. Ik denk het wel. Oh ja, oudere mensen natuurlijk, hè. Dat weet ik natuurlijk niet. Nou zien, ja, goed. Maar goed, uh, het ja. dat zal de jaren vijftig ja. geweest zijn. God, wat een kapper was dat. Ja. Hij kon zo goed knippen. Ja. ja. Daar kwamen de mensen ook speciaal ja, dat, voor. Ja, nou, niet. Maar voor hem ook, hè. Ja, ja. En het inzetten van, van uh, dingetjes, dat, dat deden dan de anderen en hij kande dat weer op en zo. Nou, ja, het was een, ja, het was een behoorlijke man. Weet je nog namen van andere mensen die bij jullie in de zaak hebben uh, gewerkt? Ik ja, even kijken. Anja, hè? Anja Koper was er toen. Nee, Anja, wat staat er ook bij hoor? Want dat mag ik niet. Mag ik niet zeggen? Anja Koper. Ja, Eh. Nou, Corrie dan, hè? Het Maar dat weet ik niet meer hoe die van de achternaam heette. O'Nelly Koper staat hier. Ja. Maar Anja. De Wit. De ja, ja, die heeft ook bij ons gewerkt de ja, tijd. Ja. ja. En Alice seder staat hier? Ja, maar dat, dat, weet, ik, dat weet, weet ik niet Nee. Goed. Ik ga even de kapperszaak uit. Want uh, we hebben het nu lang genoeg over gehad. Hè, want jij hebt natuurlijk uh, niet je hele leven in de kapperszaak uh, gestaan. Je bent uh, mee gestopt toen je ging trouwen. Ja. En uh, dat wil ik ook nog even weten. Want jouw man had een heel bijzonder beroep. Dus kan je even vertellen met wie je getrouwd bent geweest? Ja, uh, jongbloed. En die kwam uit Amsterdam. Maar die werkte... Op de, die was kleermaker. En die werkte toen... Van Spijkstraat. Fra, Franswaanstraat. Nee, nee. Van Spijkstraat. Van Spijkstraat, ja. En, uh, en toen ik, mocht ik van me... Ik mocht dan een, een pakje laten maken. En daar heb ik Hans leren kennen. Hans Jongbloed ja Hans hij jongen, dus. Ja, Hans ja. Dat is dus ook alweer uh, een oh. aardige tijd geleden. Ja, Schrikkelijk, hè? Wat blijft de tijd? Nou, en toen zijn we eens uitgegaan en zo. En uh, nou ja, toen is hier, zijn we verloofd. En toen zijn we getrouwd. En ik heb nog nooit zo'n opgespreken wie allemaal kwamen. Want hij had natuurlijk ook klanten. En wij hadden een hele grote familie van zijn kant af. Want mijn schoonmoeder had tien kinderen. Alle, machtig. Ja, zonder gekken. Oh, we zijn, ja, dat is, we zijn natuurlijk allemaal getrouwd. Maar ik bedoel, we hadden, ik heb altijd een vreselijke goeie. Met, me, met iedereen kon ik het hebben daar zo ook. Ja. Dus dat was een hele grote familie. Ja, dat Dus het was een knal van een bruiloft. Was we het kom, hier in Zand? Ja, het was hier in Zand. Op het raadhuis. Ja, het was zo leuk. En Piet Kerkman... Ja. Die, uh, die, die kwam ons halen dan. Nou, we woonden in de Haltestraat en, en daar, we konden wel lopen. Nee, zei: Piet, kom jullie halen met de auto. En die bracht ons dan naar die trap toe en die kwam ons ook weer halen. Ja, dat was geweldig. Wat oh, een drukte was dat. Heb je ook een receptie ergens gegeven? Of was ja, dat bij in ons thuis? thuis. In de zaak? Ja. Nee, boven. Boven? Ja. Zo? Ja, dat was, oh, het was zo leuk. Ja. En waar ben je gaan wonen toen je getrouwd was? In de Frans-Zwaanstraat. In de Frans-Zwaanstraat, ja. waar je nu nog steeds ja, woont. woont ja. Dus je, was, je hebt het huis... Uh, ja, we, hebben, we zijn gaan kijken, want ze gingen bouwen dan. Ja, precies. En uh, daar zijn we toen geweest. En uh, nou ja, dat hebben we toen gekocht. En wij waren... Wij waren eent Zo'n zes huizen waren er. En die stonden er eerst helemaal alleen. Er was helemaal niks. Was je houdt het niet voor mogelijk. Als je uit ons huis gaat. Dat weet je zelf. En je ging dan de, om de hoek. Dat was allemaal nog duinen. We liepen gewoon in de duinen. En aan het eind van de van de, ach, straat. Daar was, nog een, een, uh, daar was nog een voetbalveld en alles. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, kan nou je ja. toch nagaan, hè? Ja. Wat een veld. Maar het uitzicht uh, van blijft. je huis is gebleven, ja. hè? Ja, dat blijft ook, denk ik. Ja, nou ja, dat is minister Guiters... Ja. Uh, ja. die dat destijds uh, bepaald, bepaald heeft, heeft hè? Ja. Dus dat, uh, ja, want ze wilden toen nog uh, huizen bouwen. En dan moesten ze zo net als bij de... Behoef, hoe die zijstraten... niet zo, nee zo schuin. Ja, ja. En toen is daar een... Uh, nou ja... Wat jij dan zegt, en die heeft het voor elkaar gekregen dat er nooit zou gebouwd worden. Nee. Nou, daar bof je wel mee, hè? Zo natuurlijk ja, uh, uh, voor ja. de deur. Wij gaan nog even naar een muziekje luisteren. Ja.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 Je he, hoort het. Een heerlijk melancholiek liedje. Ja, van Netkin Cole. Ja, Kink Cole, ja, ja, ja, dat maar. Is, maar hij heeft ook zo'n heerlijke, warme stem. stem. Nou. Uh, ik ga nog heel even terug. Uh, nou, we hebben even gehad over jouw man. He, die ja? uh, kleermaker was. Wat? Uit een gezin van tien kinderen? kinderen kwam. Een fanatiek Britje was, vertelde oh, je net. Ontzettend. Ja, ik, ja. En die... Uh, die de, waar werkte die dan? In de schuur. Bij mij in de schuur. Die had hij helemaal zo gemaakt dat dat een atelier was. Dat is een atelier aan huis. Ja. ja. En ik kwam al... Als het dan voetbal geweest was... Dan stond hij... Die, alle, allief, die, die mannen van de voetbal stonden daar zo te praten. Frans maand, dat is natuurlijk, hè? Oh, wat een oude clip. En dan zei ik wel eens: ik dacht dat vrouwen zo praten, maar mannen zijn nog veel erger. Ja. Maar het was gezellig. Ja? was onge. Ja, je kan niet anders zeggen. Dus je had veel aanloop aan huis. Ja. En je hebt kinderen gekregen? Ja, ja. twee. Vertel even wie en wat. Eerst Chris, ja. heb ik gekregen. En dat is mijn buurman. Ja, dat dus is die jouw ken buurman, ik heel goed. Ja. En toen kwam Loekie, mijn dochter. En die woont? Die woont nu in Noord. In Noord. Zo oh. getrouwd, heb twee kindertjes. En Chris is ook getrouwd Trouwd, met Louise. Twee en, dames, en heeft ook twee dames. <laughs> dus ja, dat jij... zijn al dames, hè? Ja, vier ja. kleinkinderen. Ja, heb ik, ja. Jouw vader Evert... Ja die overleed in 1970. Ja. Wat gebeurde er toen met de zaak? Nou, die bleef toen nog wel bestaan even natuurlijk, hè. Ja. Want je kon dat niet zomaar wegdoen. Nee. Maar heeft toen iemand de zaak overgenomen? Ja, ik dacht dat het Kobe was. Niet, niet dat zij dat alleen deed... maar omdat zij natuurlijk ook altijd in die zaak stond. Dat, ja, dat dacht ik. Ik was ook niet meer thuis natuurlijk, hè. Nee, dus dat, uh, en, uh, en de naam Peter van Poeken zegt hier uh, iets? Ja, natuurlijk ook. Ja, Poeken. Ja. Die heeft toen uh, de herenzaak zaken overgenomen. overgenomen. Ja. Maar op een gegeven moment is het toch aan beide zaken. Okay. Ik heb het Chris gevraagd, maar Chris kon het ook niet voor. Nee, die wist wanneer het. Ook het, niet. het uh, Nee. Uh, nee, omdat ja. we er niet meer woonden. En nee. omdat wij zijn getrouwd, je hebt kinderen en dan, dan, dan hoefden ze niet meer. Nee, precies. Ja. Nee, dus, uh, en ik heb ook uh, ge, gezocht in de Klink. Maar volgens mij ja. is daar nog geen artikel over jullie zaak verschenen. Dus nou, dat is nog eens een, uh, een kleine hint voor ja. de redactie. Ja. Je hebt heel veel foto's. Ja. Dus hier ook die mooie foto van het feestenzaak. Je hebt foto's van de Haltestraat nou, met, uh, met allemaal pand. zaken ja, ja, dus, die Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus nog misschien eens een ideetje om, uh, voor een artikel uh, voor de klink. Ik ga je vast uh, bedanken da ja. voor je komst hier. Ja, graag He? gedaan. We hebben het weer uh, heel gezellig uh, gehad. Nou. Het was bij jou thuis al zo gezellig toen we samen dit programma voorbereiden. Uh, ik ga even vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Want dan komt er iets heel bijzonders. Dat is een, uh, ja, een soort experiment wat Jan Kool gaat uh, uithalen. Jan Kool gaat praten met mevrouw Hannie Bluis... En hij gaat het hebben over de Zuidbuurt. En dat doet hij aan de hand van de fotoboeken die uitgegeven zijn door het genootschap Oud-Zandvoort al enkele jaren geleden. Nou, als u die in de kast heeft liggen, haal ze dan voor volgende week tevoorschijn. En aan de hand van een aantal van die foto's, natuurlijk, waar de uh, Zuidbuurt op staat of andere buurten, zal al dus vertellen van welke bladzijde u voor uw neus moet hebben. En welk, uh, nou ja, wat daar dus dan op te zien is. Nou, we hopen dat dat goed uitpakt. Dus u heeft een hele week de tijd om, te... om uw luchtfotoboeken te voorschijn te toveren. Ja. En, uh, ja, en we zijn heel benieuwd wat uh, mevrouw Bluis uh, ons daar uh, over te vertellen nee, heeft. De techniek uh, van vandaag die was in handen van uh, Jan Kol. Jan uh, wederom weer bedankt ja. voor uh, de gezellige muziek. Uh, Tineke uh, uh, uh, Jongbloed Spolder, bedankt voor jouw komst hier en over alles wat je ons verteld ja. hebt over de kappenzaak en over je eigen leven. Nou, want je gaat vanmiddag gezellig bij Chris eten. eten. Ja. En, uh, en Louise. Ja, we ja. vast een kerstdiner, dus ik wens je eet smakelijk. Ja. En uh, we zien ja. elkaar ja. weer. Ja. En succes met het zingen. Ja, dankjewel. Oké, okay, dat was het.